5 uur. Het NOS Journaal. Jouw Boot. Europese Commissie tevreden over Amerikaans akkoord schuldencrisis. EU bevriest opnieuw syrische tegoden en Noors parlement herdenkt slachtoffers aanslagen. <tie>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 De beurzen in New York leken er wel vertrouwen in te hebben. Ze openden ongeveer een procent hoger, al zijn ze nu weer aan het zakken. Het principeakkoord houdt onder meer in een verhoging van het huidige schuldenplafond met nog eens meer dan 2000 miljard dollar. Tegelijkertijd moet er voor hetzelfde bedrag worden bezuinigd. De Senaat stemt mogelijk nog vandaag over het akkoord, zodat de Amerikaanse overheid de komende tijd aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. De EU heeft opnieuw Syrische tegoeden in Europa bevroren... en nog eens vijf hoge Syrische functionarissen... die mogen de Europese Unie niet meer in. De sancties volgen op een actie van het Syrische regeringsleger gisteren. Bij de aanval van de regeringstroepen op demonstranten in Hama... zijn zeker 70 mensen om het leven gekomen. Het was een van de bloedigste dagen sinds de opstand in Syrië begon in maart. Ook vandaag is het weer onrustig in Hama. Er werden tanks ingezet tegen de demonstrerende bevolking. Ook in twee andere steden werd met geweld opgetreden. De oproerpolitie in Cairo heeft tientallen tentjes van demonstranten op het Tagrierplein verwijderd. Volgens ooggetuigen zijn legervoertuigen het plein opgereden en zijn er waarschuwingsschoten gelost. Een paar demonstranten raakten slaags met de politie, maar voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.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 in het parlementsgebouw in Oslo zijn bij een herdenkingsbijeenkomst... de namen van de slachtoffers van de aanslagen van tien dagen geleden voorgelezen. In een toespraak bedankte parlementsvoorzitter Andersen... alle hulpverleners voor hun inzet. Premier Stoltenberg riep op tot saamhorigheid en respect... en zei dat hij geen heksenjacht wil op mensen met een andere mening. Ook maakte hij bekend dat 21 augustus een dag van nationale rouw is. In het parlementsgebouw waren overlevenden van de aanslagen en nabestaanden aanwezig... Ook koning Harald en kroonprins Hokon waren aanwezig. Met de bomaanslag op een regeringsgebouw in Oslo... en de schietpartij op het eiland Utoya kwamen 77 mensen om het leven. Treinabonnementen op een OV-chipkaart... zijn vanaf volgend jaar geldig op het hele Nederlandse spoornet. De NS en de vier andere vervoerders hebben afgesproken... dat reizigers niet meer hoeven in- en uit te checken... als ze overstappen naar een andere vervoerder. Met een papieren kaartje konden treinreizigers al doorreizen bij een andere maatschappij. Slecht weer tijdens verkiezingen heeft maar weinig invloed op de opkomst. Dat zeggen onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze bekeken de opkomstcijfers bij de Tweede Kamerverkiezingen sinds 1971... en komen tot de conclusie dat het weer invloed heeft, maar veel minder dan altijd werd gedacht. Bij zeer zware regen daalt de opkomst met maar 1 Schijnt de zon volop op een verkiezingsdag, dan gaan ongeveer 1,5 procent meer mensen naar de stembus. Het is voor het eerst dat er in Nederland onderzoek is gedaan naar de relatie tussen het weer en de kiezersopkomst. In het Noord-Hollandse Opmeer heeft de politie een bende opgerold... die zich bezighield met diefstal van auto's, motoren en brommers. De groep van 20 mannen zit achter zo'n 60 diefstallen. Het gaat vooral om jongeren uit de omgeving van Opmeer. Ze gingen ook regelmatig naar Duitsland om daar auto's en brommers te stelen. In Bari in Zuid-Italië zijn bij gevechten tussen de politie en asielzoekers zeker 30 mensen gewond geraakt, van wie 20 politieagenten. De vooral Afrikaanse asielzoekers koelden hun woede over het trage verloop van de asielprocedures. Ze blokkeerden onder meer een spoorbaan. De regering Berlusconi heeft de procedures verscherpt om immigratie te ontmoedigen. Het weer vanavond droog en vrijwel onbewolkt. Vannacht in het binnenland enkele misbanken. Het koelt dan af tot zo'n 13 graden. Morgen is het zonnig met een paar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 28 graden in het binnenland. Woensdag opnieuw warm. In de middag onweersbuien en dan lagere temperaturen. ANUW, ah, verkeersinformatie Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat file door werkzaamheden bij Vianen 4 kilometer. De file is te omzeilen door om te rijden over de A27. Bij Rotterdam is het wat drukker op de A16. Naar Breda bij knopend Ridderkerk 3 kilometer. En de andere kant op voor knopend Terbrechtseplein ook 3 kilometer. Dat komt omdat de A20 naar Hoek van Holland dicht is door werkzaamheden. Op de A58 van Tilburg naar Breda staat tussen Knoopend sint Annabos en Knoopend Galder, 5 kilometer viede, staat daar een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Omrijden kan via Made over de A59. En de N302, de Dijk Enkhuizen-Ledestad, is in beide richtingen helemaal dicht. En dat komt door een ongeluk. Macro, met meer dan 50.000 artikelen, het meest complete professionele aanbod in Nederland.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 Macro Mega Mania. Goudse Unica's 48 plus, kilo 5,60 euro. Het NOS Radio in journal Lucella Carrasso. Goedemiddag, 6 minuten over 5. Onlusten in Zuid-Italië. Zometeen meer over de situatie in de stad Bari. Eerst Amerika. Amerika kan, als er nu geen politieke ongelukken meer gebeuren... morgen gewoon de rekeningen betalen. De Amerikaanse republikeinen en democraten vonden elkaar vannacht... in een verhoging van het schuldenplafond... en met plannen om fors te bezuinigen. Alleen is dat echt fors. Jaap van Duin, econoom en oud-belegger bij Robeco. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, allereerst twijfelde u eraan of dat akkoord er zou komen... Nee, want kijk, ze kunnen het niet maken om, uh, um, om geen uh, geld meer te kunnen lenen. Dus bedoeld, er zou wel iets komen. Alleen, ja, wat er is, is meer weer uh, winst van tijd... dan dat er echt een oplossing gekomen is. Kijk, wat er nu gebeurt, is dat Obama tot 2013 uh, uh, vooruit kan. Dus zijn presidentstermijn hoeven ze geen maatregelen meer te nemen... omdat plafond weer te verhogen. Dus het wordt eigenlijk een beetje gelegd bij de volgende president die na 2012 uh, gekozen wordt en dan in het Witte Huis komt. En er moet weer wat gebeuren. Ja, en dan maar hopen dat die op een gegeven moment een verhouding in, het, in, in de Senaat zo heeft uh, dat hij makkelijk kan regeren. Ja, dus dat is wat ze nu proberen. Dus, kijk, eigenlijk zijn ze er niet uitgekomen. Ik moet zeggen, het is meer een overwinning voor de Republikeinen dan voor de Democraten. Want eigenlijk zit hier achter een grote ideologische strijd tussen de liberals, tussen de progressieve en de conservatieve republikeinen. Nou, de democraten wilden de uh, belastingen verhogen, de, de republikeinen wilden de uitgaven laag doen. Nou, belastingverhoging komt er dus niet. Uh, wel een plan om naar uitgavenverlaging te zoeken. Dus ja, dat is dan een beetje de deal. Ja, en, en dan ook weer over tien jaar uitgesmeerd. Dus uh, er komt, dat plafond wordt nu verhoogd met 2,4 biljoen. Nou, een biljoen is een, een, een getal met 12 nullen. Enorme bedragen. En dan moeten ze voor de komende tien jaar... Uh, 2,4 biljoen ook aan bezuinigingen zoeken. Dus die bezuinigingen worden uitgesmeerd over de tijd. Het plafond wordt nu verhoogd. Geen belastingverhoging voorlopig... Dus ja, echt veel opgeschoten ben je niet. Nee, en het klinkt ook niet als een structurele oplossing... voor de schuldenlast van Amerika. Absoluut niet. Die is nu iets van 100 van het nationaal inkomen. In de bruto zin, de Amerikanen rekenen altijd anders. Die kijken naar de schuld die bij het publiek zit. Dat is ongeveer 70 van het nationaal inkomen. Nou, Nederland zit op iets van 4, 65. Dus dat zijn toch behoorlijke bedragen. En het probleem in Amerika is, ze doen wel uitgaven... maar ze krijgen niet de belastingontvangsten die erbij horen. Er is een geweldig gat, structureel, tussen de belastinginkomsten... en de uitgaven die de overheid doet. En als je dat met Europese ogen bekijkt... Ja, dan zouden die belastingontvangsten fors omhoog moeten... Euh, zoals bij een beschaafd land euh, past. En dat willen de Republikeinen dus niet. Nou, en als je dan naar de economie kijkt, hoe, hoe staat Amerika ervoor? Hoe, hoe zet u dat af tegen die schuldenlast? Nou ja, vandaag kwam ook het cijfer uit. Dus aanvankelijk stegen de beurzen... maar toen kwam de, het cijfer over de inkoopmanagers uh, uit... halverwege de middag. Dat was fors lager. En de beurs schoorde ook gelijk omlaag. Dus de economie is nu aan het vertragen. Uh, de groei neemt af... Uh, dus laat ik zeggen, de schulden als het ware terugverdienen door economische groei wordt ook steeds moeilijker. Dus er zal voor mijn gevoel wat moeten gebeuren, ja dan wel uh, aan die uitgaven. Nou dat gaan ze naar zoeken, maar vind ik belangrijker nog uh, dat de inkomsten omhoog gaan. Want in Amerika betalen de rijken heel weinig belasting. Uh, de totale inkomsten zijn echt het laagste van alle ontwikkelde uh, landen. Een schande, zou ik zeggen. En daar willen ze dus maar niet aan. En dat is de ideologische strijd die nu gevoerd wordt. Ja, da daarmee krijgen de republikeinen hun zin. Um, die krijgen dan, hun zin, ja. Dan heb je natuurlijk altijd een zeer grote rol voor de kredietbeoordelaars bij landen. Die prikken hier toch ook wel doorheen. Zullen die Amerika nu niet alsnog gaan afwaarderen? Nou ja, ik las al berichten dat dat gaat gebeuren. standard Poors had al zich in die zin uitgelaten. Want uh, die hadden gezegd, je moet minstens 4000... Een miljard bezuinigen in plaats van die 2400 over tien jaar. Dus de kans is groot dat toch de beoordelers zich gaan roeren in de komende maanden. En dat die AAA-rating, dus die AAA-rating, de hoogste die er is, dat die in gevaar komt. En wat zal dat voor gevolgen kunnen hebben voor Amerika? Uh, dat betekent normaal dat uh, het lenen duurder wordt. Daar merk je tot dusver helemaal niets van. Want een van de opmerkelijke dingen was wel dat de rente in Amerika, de tienjaarsrente rente, is twee, drie kwart procent lager dan in Nederland, even hoog als in Duitsland. Dus de markten zijn er steeds van uitgegaan uh, dat het deze keer wel goed zou komen. Maar het zou kunnen zijn dat die rente gaat oplopen als men echt twijfels gaat krijgen over de, ja, de solvabiliteit. In de zin uh, van kun je wel genoeg inkomsten genereren om al die uitgaven te doen. En, en dat zal in de komende maanden moeten gaan blijken. En krijgen wij daar in Nederland dan ook nog last van als dat gaat gebeuren in Amerika, als het wordt afgewaardeerd en die rente uiteindelijk oploopt? Nou ja, dat zijn vaak internationale bewegingen. Eh, kijk, je zou kunnen zeggen, een geluk bij een ongeluk is dat de private sector investeert op dit moment heel weinig. Eh, Amerika en ook Nederland en Duitsland worden gezien als goede eh, debiteuren. Eh, dus men geeft er nog wel zijn geld aan. En ja, de komende, dat zal denk ik de komende maanden ook niet gaan veranderen. Maar als natuurlijk de groeivertraging doorzet. En ik denk ook, met name 2013 wordt een heel cruciaal jaar. Want dan krijgen we in China een nieuwe president in Amerika een nieuwe president en in Europa loopt het tijdelijke noodfonds van de Europese Unie af. Nou, de kans is ook groot dat je die, tegen die tijd een, een behoorlijke groeivertraging hebt. Dus ja, uh, berg je maar, uh, want dan zou het wel eens een keer de verkeerde kant op kunnen gaan. Ja, en de verkeerde kant op dan? Wat is uw doemscenario? Nou ja, in, de, in de zin dat je dan een nieuwe recessie krijgt, dat je dan weer uh, uh, ja, de schuldenproblematiek voor helemaal terugkomt in die zin, dat dan de inkomsten, de belastinginkomsten gaan tegenvallen, de uitgaven vanwege sociale uitkeringen moeten omhoog. Dan krijg je een soort tweede ronde van het schuldenprobleem. Ja, dan zou ik zeggen, zorg als particulier ervoor... dat je dan tegen die tijd je eigen zaakje op orde hebt. Want uh, dan wordt het voor de overheden heel moeilijk. Ja, en en wat, wat betekent dat, je eigen zaakjes op orde hebben? Ja, ik zou als particulier heel voorzichtig zijn... met het aangaan van te veel schulden. Ik zou zorgen dat mijn eigen huisartboekje op orde is. Want tegen die tijd zou het best kunnen zijn... dat de rente behoorlijk gaat oplopen, dat het allemaal duurder wordt... omdat die overheden dan meer geld meer gaan geld nodig, nodig hebben. hebben. En dan moet je natuurlijk als uh, particulier zorgen dat je niet te kwetsbaar daarvoor uh, bent geworden. Sparen dus, richting 2013. Sparen, precies, precies. Meneer Van Duin, gaat u dat ook doen zelf? Ik ben al de hele tijd ermee bezig. Oh, goed zo. <laughs> Dank u wel. Ja, okay, van Duin, econoom en autobelegger bij Robeco. Griekenland, we hadden het er net al eventjes over, over dat de Europese noodfonds. Daar is weer uh, van alles in gestort, alleen hoeveel is dat nou eigenlijk? Dat wil de Tweede Kamer wel graag weten. Meteen nadat de Europese regeringsleiders een akkoord hadden gesloten over de steun, begon de onduidelijkheid. Welke garantie ook aan de Europese banken uh, precies zijn gegeven, wat die weer voor garanties hebben gegeven. De Kamerleden willen meer informatie van de regering over de afspraken. Ja, ik vind uh, bij zo'n groot onderwerp als dit vind ik het wel heel erg slordig. En ik vind dat uh, alles behalve de schoonheidsprijs uh, uh, verdienen. Nou, ik denk dat dit maar aanduidt dat het een hele complexe uh, deal is die er gesloten is. Het, het, het probleem is ook zeer omvangrijk. En uh, als we dan zien wat, uh, wat de informatie is die nu naar de, naar de Kamer gekomen is, de complexheid van de deal, dat vraagt inderdaad meer duidelijkheid. Het is geen gezicht, want het gaat over heel veel geld. En we zijn inderdaad volksvertegenwoordigers, wij controleren de regering. Dus het is heel erg belangrijk dat wij goed geïnformeerd worden. Dat was Wouter Koolmees van D66. Daarvoor hoorde u ook Ellie Blanksma van het CDA en Ari Slob van de ChristenUnie. Verslaggever Marcel Breel in Den Haag. Goedemiddag, Marcel. Goedemiddag. Ben je nog iemand tegengekomen die wel tevreden is... met de informatie die de regering heeft gegeven? Nee, eigenlijk niet. Ja, behalve de Jan Kees de Jager waarschijnlijk. Maar die ben ik vandaag niet uh, tegengekomen. Een grote meerderheid, dus ook uh, de regeringspartijen... die willen uh, gewoon meer weten, want het gaat om een heleboel geld. En dan moeten we als parlement weten hoe het zit, is het uh, idee vanuit de Kamer. Dus hebben de meeste Kamerleden dan ook afgesproken dat ze meer schriftelijke informatie willen... en dat ze snel met de hoogste ambtenaren kunnen praten... en hun verdere vragen kunnen stellen. En deze wensen of eisen van de Kamer... die volgen op twee brieven van de minister, minister De Jager... waarvan er eentje vertrouwelijk was. Gisteravond laat kwamen één binnen... en die vertrouwelijke brief mocht vanochtend ingekeken worden. Nou, daar probeerde hij de verwarring weg te nemen... over de garantie die gegeven gaat worden aan die Europese bank. En op zich is het wel zo dat er altijd door de regering is gezegd... dat er een garantie moet komen. Maar Kamerleden toch nogal verbaasd over berichten in de media. Nou, die verbazing uh, is dus niet weggenomen. Er is dus ook nog steeds uh, onduidelijkheid. De jaag die zegt dan wel dat er nog allerlei ambtelijk overleg moet komen de komende weken. En dat er dan heus meer details naar buiten komen. Maar ja, die brieven waren dus voor de Kamerleden niet voldoende. Nee, en willen ze dan met hoge ambtenaren praten omdat ze denken dat, dat de leden van het kabinet er niks meer van snappen? Nee, dat is het niet. Ze willen het zelf vooral heel erg snappen. En ze willen controleren, want dat is een van van de taken, zeggen de Kamerleden ook. Ze willen controleren of de regering het allemaal wel goed heeft gedaan. Want ja, daar zijn wel partijen uh, bij die uh, daarover twijfelen of het allemaal wel helemaal duidelijk eerlijk en helder is verteld. En maakt het nou nog uit voor de steun? Want ik moet je zeggen, ik heb de indruk... of het nou 50 miljard meer of minder is. De Kamer gaat toch wel akkoord... omdat het alternatief, geen steun, nog veel meer afschrikt. Um, je, je krijgt niet het idee dat het echt om bedragen gaat... in deze discussie, of wel? Nee, het is vooral heel erg politiek. Kijk, iedereen zal zeggen die hier uh, zich zorgen over maakt... zoals bijvoorbeeld D66, die zegt dat het allemaal... erg amateuristisch is, die communicatie. Iedereen zal zeggen het is heel erg belangrijk... want het gaat om heel erg veel geld. Maar je hebt gelijk, uh, D66, GroenLinks, maar ook de PvdA, die vinden het uh, van belang dat die maatregelen er komen. Uh, maar ze zitten wel met een ander probleem, namelijk um, ja, Griekenland steun geven aan. Dat is iets dat niet heel erg lekker ligt bij de kiezer. En ze vinden nu dus dat uh, er heel krukkig gecommuniceerd wordt. En onduidelijkheid over die hoogte van leningen en garanties, ja, daar nou waren de kiezers natuurlijk ook niet optimistischer van over die Griekse steun. En door maar te zeggen wat het kabinet doet is amateuristisch. Uh, daarmee willen zij dan uitstralen. Die maatregelen steunen we wel. Maar verder zijn we niet verantwoordelijk voor wat het kabinet doet. Dus ze willen eigenlijk een beetje zien te ontkomen... Uh, aan, uh, nou aan de ja, die negatieve effecten die het heeft. Nou ja, het CDA en de VVD zeggen vooral... het is heel ingewikkeld, het moet gebeuren. We willen heel veel analyses en getallen. Maar dat is puur financieel technisch, die opstelling. Want politiek verwijderen zij de regering niet zoveel. Lijkt me een pittig debat inhoudelijk om te gaan volgen, Marcel. Ja, nee. Zeker, maar De regering die komt nu nog wel goed weg, maar ze moeten wel erg uh, uh, opletten met wat ze zeggen. Ook omdat het zo ingewikkeld is, maar ook omdat het zo'n gevoelige discussie is. Marcel Bril was dat vanuit Den Haag. <totstukken> Huizenverkopers moeten veel geduld hebben voordat er kijkers of kopers langskomen. Maar het gaat wel wat beter en dat komt waarschijnlijk door de verlaagde overdrachtbelasting. Dat gaan we zo meteen horen. Wijnand <totstukken> Zwaan bij de ANWB houdt de files voor u bij. Het redelijk goed op de weg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch loopt het wel vast... door werkzaamheden in de buurt van Vianen. Het staat 4 kilometer file. Omrijden kan over de A12 en de A27. Op de A58 van Tilburg naar Breda gaat het weer wat beter. Daar stranden een vrachtwagen bij knoopend Galder. De weg is vrij, wel wat file daar. De N302, de Markerwaarddijk, is in beide richtingen dicht... tussen Lelystad en Enkhuizen. En dat komt door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. De zendmast van Hogersmeelde twee weken geleden stortte het bovenste deel in na een brand. Vanmiddag is een nog loszittend deel van de uitgebrande zendmast naar beneden gehaald. En daarbij was ook Trudy van Rijswijk. Niemand mag bij de zendmast komen. Het terrein is hermetisch afgesloten, dubbele bewaking... Rood-witte linten. In de verte zie ik wel wat mensen die staan bij een prachtig bloemenveld... te kijken wat zich hier afspeelt. Maar hier op het terrein zelf alleen mensen van het bedrijf wat moet takelen. En die hebben twee enorme vrachtwagens neergezet. Een soort platforms zijn het eigenlijk. En daarop twee kranen. Kranen die net zo hoog zijn als de zendmast. En die twee kranen die moeten zo meteen dat bovenste stuk van die zendmast eraf gaan takelen. Dat bovenste stuk ziet er behoorlijk gehavend uit... Je ziet allemaal kabels hangen en kapotte brokstukken. En dat moet er dus vanaf. Bovenin hangen twee mannen aan een kabel in een steiger. Zij liever dan ik, 120 meter hoog is het, hè, meneer Jelleweels? U bent woordvoerder. Ja, nou, de laatste voorbereiding om die, om die hele zware mastvoet straks naar beneden te halen. Wat zijn ze daaraan doen eigenlijk? Nou, wat ze hebben gedaan is, er ligt nog op die betonnen toren hier in Hogesmilde, ligt een uh, stalen mastvoet, die is 12.000 kilo. Die hebben ze op dit moment met twee hele grote kranen... En die komt zo meteen naar beneden. Dat ding ligt eigenlijk nu los op, uh, op de toren. Met het afbreken van die, van die toren, van die zendmast, is die, uh, ja, is die daar op, bovenop blijven liggen. Is die ook helemaal losgeschoten. Hij ligt er dus eigenlijk in die toren. Maar hij moet er dus wel uit. Uh, om vervolgens verder te kunnen met het uh, opruimen van, uh, van alles wat er naar boven ligt. Ja, want dat willen we natuurlijk allemaal weten. Wanneer is dat ding gerepareerd? De komende weken staan er vooral in het teken van het, uh, van het opruimen en het uh, ontmantelen van die toren. Er liggen hier over kabels en brokstukken en alles wordt, wordt op dit moment uh, opgeruimd. En dan uh, zullen we ook zo snel mogelijk kijken van uh, ja, hoe groot is de schade daarboven in die toren. Daar kunnen we nu een stukje bij beetje kunnen we daar uh, beter bij. En dan kunnen we ook aangeven van, uh, ja, wat het herstelplan zal, zal worden. Dus u weet het nog niet? Nee, we weten het nog niet. Maar het is wel ons, uh, ons streven om die toren uiteindelijk weer uh, weer te herbouwen. Als die voet eraf is, dan wordt die daar in het grasveld gelegd. En dan? Als u bijvoorbeeld hier, uh, als ik hier recht voor me kijk, tussen de bomen door, zien we nog iets uit de bomen steken. Het lijkt ja, wel een soort, wat is dat? Het okay. lijkt wel een soort uh, raket die naar beneden gekomen is. Maar dat is het bovenstuk van, uh, van de zendmast. Die op 15 juli echt naar beneden gegaan is. En die zit meer dan 10 meter hier uh, in de grond. Dus, dus dat is ook iets wat we dus uh, deze week of volgende week uh, weg moeten gaan halen met behulp van zo'n kraan. Nou, eerst tillen en dan graven. Ja. We zijn een half uur later... en uh, er ligt dus een stuk van de raket in de grond geboord. En het laatste stuk, ook net een raket... van een meter of tien lang... wordt nu uit de zendmast getild. De linkerkraan beweegt het gevaarte heel langzaam naar links. Allerlei kabels hangen eruit. De twee mannen in het mandje dalen mee... De kapotte kabels raken de grond al. Er worden kettingen aan de neus van de raket vastgemaakt... zodat die horizontaal kan liggen. Die ligt netjes op de grond. Ja. Hallo, meneer Berink. U bent projectleider. U zat net boven in dat bak. U hebt helemaal koude handen. Ja, het is <laughs> koud, koud daarboven kennelijk. Is het een moeilijke klus, zoiets? Nou, onze moeilijkheidsgraad is de hoogte... Van het gebouw en we konden alle verdiepings niet betreden. Dus dat was voor ons de moeilijkheidsgraad. We hebben alles via de buitenkant nu moeten doen. En nu is je een beetje rondom veiliggesteld. Nu kunnen we straks vanuit, door de tunnel de toren inlopen en de lift gebruiken. En de lift gebruiken? Werkt die nog dan? De lift werkt nog wel. En wat gaat u daar dan binnen nog doen? Alles wat nu nog los zit, gaan wij allemaal naar beneden draaien. En veiligstellen van het gebouw. En dan zit er voor ons eerst erop. En wat moet er met hem gebeuren? Die voet van die zendmast, die ik steeds raket noem? Nou, die wordt nu eerst verder onderzocht. En als die onderzocht is, dan gaan wij hem verder opruimen. Een deel van de zendmast van Hoger smeelde. In de Zuid-Italiaanse stad Bari zijn er tientallen mensen gewond geraakt... bij gevechten tussen asielzoekers en de politie. Je ziet dat in veel Italiaanse asielzoekerscentra. De laatste tijd de spanningen hoog oplopen. Ook dus in Bari, correspondent Andrea Vrede. Andrea, kan je vertellen wat, wat zich daar heeft afgespeeld? Uh, ja, voor zover we weten, een grote groep asielzoekers is uh, ja, boedend geworden. Uh, waarschijnlijk omdat ze, boos, ze zijn waarschijnlijk boos omdat er uh, heel weinig duidelijk is over hun status... dus of hun aanvraag voor asiel wel wordt uh, gehonoreerd of niet. Ze waren ontzettend kwaad. Sommigen waren, zitten al, al maanden in dat centrum. Ze zijn eerst begonnen met het in brand steken van matrassen... en van alles en nog wat binnen het centrum. Toen zijn ze naar buiten gelopen. Dat mag, want het is een open centrum. Mensen mogen in- en uitlopen tijdens de dag dan. En ze zijn de ringweg rond Bari opgelopen. Die hebben ze bezet met allerlei ellende voor het verkeer. Ze zijn op een spoorbaan gaan staan. En ze zijn uiteindelijk flink slaags geraakt met stenen en dergelijke met de politie. En dat heeft geresulteerd in tientallen gewonden. En, en de asielzoekers die in dat centrum zitten en die daar die ringweg op gingen... heb je een beeld waar die vandaan komen? Nou, het zijn voor zover we weten, vooral mensen die eh, binnengekomen zijn met bootjes via het eilandje Lampedusa uit Libië. Maar het zijn geen Libiërs. Het zijn mensen die in Libië werkten en die gevlucht zijn voor het Libische oorlogsgeweld. Nou, dat zijn mensen van, van allerlei eh, komaf. Het kunnen Somaliërs zijn, Eritreërs zijn. En dat zijn dan mensen die komen uit landen eh, waar oorlog heerst. En die dus wel recht hebben op eventuele eh, een status van asielzoeker. Maar je hebt ook mensen uit Bangladesh, uit Sri Lanka. En die hebben geen recht op zo'n status. En ja, dan krijg je vaak hele gegeven situaties horen we van de vluchtelingenorganisaties hier... dat mensen heel erg kwaad worden als het lang uitblijft... of als uh, anderen wel een status krijgen en zij niet. Uh, dat steekt enorm. Hè? Kijk, Italië heeft natuurlijk een enorme hoeveelheid... Immigranten, ook wel economische vluchtelingen. En veel mensen hebben gezien dat bijvoorbeeld in het geval van de Tunesiërs... Italië een tijdje geleden de beslissing heeft genomen... om die een tijdelijke verblijfsvergunning te geven. Dan konden ze doorrijden naar Frankrijk met, het, met als resultaat ruzie met Frankrijk. Nou, dat hebben ook mensen in deze centra gezien en dat steekt allemaal enorm. Dus die woede die laait af en toe op. Dat maakt ze wanhopig. Zijn dat ook de omstandigheden waar ze in zitten? Is, is duidelijk hoe die centra eruit zien? Nou, ik zou willen dat we daar beter zicht op hadden. Het probleem is namelijk dat de eh, minister van Binnenlandse Zaken in april van dit jaar besloten heeft dat de journalisten en ook de parlementariërs in Italië dat die, die centra niet meer in mogen. Nou, je moet weten, het heeft dus Centra voor asielzoekers. Daar mogen mensen in en uitlopen, Daar weten we iets van. En je hebt ook centra voor de identificatie van immigranten. En daar mogen mensen sinds kort tot 18 maanden worden vastgehouden. Dat is ontzettend lang hè, om tot identificatie te komen. En wat we weten, informatie die een beetje naar buiten druppelt... is dat er veel ruimtegebrek is. Er zitten veel te veel mensen in. Ze krijgen veel te eenzijdig eten. Er schijnt ook weinig gelegenheid te zijn om te douchen. Dus die, die omstandigheden zijn niet zo best. Maar nogmaals, de pers mag er niet in. Nee, en je denkt natuurlijk ook snel... bij dit verhaal aan Lampedusa, het eilandje waar uiteindelijk... premier Berlusconi zelfs een huis heeft gekocht... om het aanzien weer wat uh, omhoog te krikken. Weet je hoe de situatie daar nu is... na alle aandacht die de premier daarvoor heeft gehad? Nou, aankoop van het huis heeft het aanzien niet echt vreselijk opgekrikt, vreselijk. Want uh, ja, de toeristen blijven uit. Mensen hebben natuurlijk vreselijke beelden gezien over Lampedusa. Op dit moment is het er redelijk rustig. Kijk, de zee is heel ruw geweest de laatste tijd. En als de zee, re, zee ruw is, dan gaan de mensen vanuit Noord-Afrika niet op pad. Of liever gezegd, de zee op. Um, vannacht is er wel iets heel vreselijks gebeurd. De Italiaanse kustwacht heeft uh, een, een boot begeleid die de haven in, in uh, moest, moest komen. Het was een kleine boot, 15 meter lang, met iets van 300 mensen uh, erop. En toen ze de mensen hebben overgebracht naar de boten, hè, van die boot naar de boten van de kustwacht zelf. Toen hebben ze ontdekt dat daar 25 lijken onder een aantal dekens lagen. Mensen die gestikt zijn, meestal jonge mannen. En eh, ja, dat zijn vreselijke berichten die Italië weer diep schokken. ja, de, de situatie blijft zo. Hè. De, de vluchtelingenstroom komt en gaat op, nou afhankelijk van de weersomstandigheden. En leidt dus tot heel wat menselijke drama's. Andrea Vrede over de situatie in uh, Zuid-Italië. De verlaging van de overdrachtsbelasting begin vorige maand... werd enthousiast ontvangen door huizenkopers. Want het kopen van een huis scheelde daardoor duizenden euro's aan belasting. De makelaarsvereniging NVM heeft nu de eerste indicatie... of die verlaging ook ertoe geleid heeft dat er meer huizen zijn verkocht. Roland Kimman van de NVM, goedemiddag. Goedemiddag. En dat ja. lijkt het geval te zijn, hè? Ja, zeker. De maand juli was al een hele slechte qua weer in Nederland... Maar uh, wij als NVM zijn uh, zeer tevreden, want uh, er zijn zeg maar, in uh, juli 15% meer huizen onder voorbehoud verkocht dan zeg maar, uh, de maand juli uh, vorig jaar. Dus uh, nou, Gelukkig is die negatieve spiraal die er de hele tijd was op de woningmarkt uh, doorbroken. Dus wij zijn blij. Wij zijn blij, de makelaars blij natuurlijk, hè, want dat, dat scheelt ook weer een hoop. Kan, kan je die stijging nou volledig toewijzen aan de verlaging van die overdrachtsbelasting? Nou, deze, deze stijging uh, wel, want uh, natuurlijk in de maand juli waren er heel veel mensen me, die al bezig waren met een huis, die zeg maar dan uh, 4% extra... Uh, hè of konden bieden of uh, dichter bij hun hypotheek kwamen. Dus uh, die mensen zijn, uh, ja, die hebben gewoon een voordeel gehad en uh, een deal op de huizenmarkt rond kunnen maken. Het belangrijke is om te kijken natuurlijk uh, in de maand augustus en uh, september hè, uh, na de zomermaanden of die trend zich uh, doorzet. tot er daadwerkelijk ook uh, meer, uh, meer vraag komt. En wat is uw verwachting? Nou, wij zelf verwachten dat in het derde kwartaal toch zo'n 10% meer huizen verkocht gaat worden. En natuurlijk waren het derde kwartaal van het verleden jaar was niet echt rooskleurig. Want daar vergelijk je het mee, hè? Ja, wij vergelijken het met een jaar daarvoor. Ja, ja, En is het genoeg om de huizenmarkt vlot te trekken, 10%? Nou, uh, dat uh, nog niet. Maar het is in ieder geval een uh, goede stap in de goede richting. Uh, want uh, alleen met een consument die vertrouwen heeft, heeft uh, besteed. Hè? En uh, als je besteedt uh, uh, uh, en je hebt vertrouwen erin, dan gaat het een stuk beter. Maar die huizenmarkt is natuurlijk een heel stuk uh, gevallen. Als we zeggen in 2006 werden er nog ongeveer 216.000 in heel Nederland verkocht... In 2008 waren dat 186.000. En verleden jaar waren dat er ongeveer 126.000. Dus uh, we hebben ook wel een uh, stukje meer uh, ja, uh, ja, je komt van ver, wilt u zeggen. Nodig. Precies. Er moet nog heel wat gebeuren. Wil uh, de situatie zoals vroeger hersteld worden, als dat gebeurt tenminste. Meneer Kimman van uh, de Nederlandse Vereniging van Makelaars, ik dank u wel. Graag gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Radio 1, het NOS Journaal.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 De oproerpolitie in Cairo probeert een paar honderd demonstranten... van het Tagrierplein te verwijderen. De demonstranten vinden dat de hervormingen in Egypte te langzaam gaan. Ze eisen verder een snelle berechting van leden... van het oude regime van president Mubarak. Het brute optreden van het Syrische leger in de stad Hama... is voor de EU-aanleiding opnieuw Syrische tegoeden in Europa te bevriezen. Verder mogen vijf hoge Syrische functionarissen niet naar EU-landen reizen. In Hama kwamen gisteren zeker 70 mensen om het leven... bij een aanval van regeringstroepen op demonstranten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En hier is Gerrit Hiemstra. Ja, vandaag hebben we eindelijk weer een zomerse dag te pakken. Alleen in het noordoosten komt nog wat stapelbolking voor... maar verder schijnt de zon ongehinderd. En ook vanavond blijft het mooi zomers weer. En vannacht is het vrijwel helder... Er kan een enkele mistbank ontstaan en de temperatuur daalt naar een graad of 13. En ook is er nauwelijks wind. Morgen begint de dag zonnig. In de middag ontstaan er wat stapelwolken. Het is bijzonder aangenaam weer, want de temperatuur stijgt naar 24 tot 27 graden. En de wind is niet sterk. De wind waait uit oost tot zuidoost. Zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Woensdag gaat het alweer veranderen. Vanuit het zuiden trekt dan een klein lage drukgebied over. En daarbij kunnen stevige onwisbuien ontstaan. Lokaal kan er ook veel regen vallen, omdat de buien maar langzaam bewegen. Wel is het woensdag nog warm, broeierig warm denk ik, met 24 tot 28 graden. Na woensdag draait de wind weer naar het westen... en is het wisselvallig en duidelijk wat koeler met temperaturen van een graad of 20 ANEB ah, Verkeersinformatie. De files zijn over het algemeen niet zo lang. De files die er staan hebben over het algemeen te maken met werkzaamheden. Zo ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Dat staat bij Vianen 4 kilometer. Omrijden kan over de A27. Bij Rotterdam is het wat drukker omdat de A20 naar Hoek van Holland dicht is. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein. Omrijders staan in de file op de A16 naar Breda. Bij Rotterdam Feyenoord 3 op de parallelbaan. Op de ook op de A4 loopt het vast, van Hoogvliet naar Vlaardingen... staat voorknopend Ketelplein inmiddels 4 kilometer file. En de N302, de Markenwaarddijk, Lelystad-Enkhuizen... is in beide richtingen dicht, en dat komt door een ongeluk. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl. Het Emma kinderziekenhuis AMC... bouwt het beste kinderziekenhuis ter wereld. Ik bouw mee. U ook?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 Drie minuten over half zes. Turkije heeft een ongekend weekend achter de rug. Dat begon vrijdagavond toen de voltallige legertop besloot op te stappen. Vandaag is er in de hoofdstad Ankara een bijeenkomst begonnen... waar de nieuwe leiding van de Turkse krijgsmacht moet worden benoemd. Correspondent Bram Vermeulen. Bram, levert dat ook een ongekend beeld voor Turkije op, die benoemingsprocedure? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Daar zat premier Erdogan helemaal alleen aan het hoofd van die tafel... zonder... Uh, de chefstaf, althans de man die tot vrijdag de chefstaf was van de strijdkrachten. Uh, de hoogste commandanten van de luchtmacht, de landmacht, de marine waren er allemaal niet. Uh, en uh, het was grappig, journalisten mochten heel even die, die kamer binnen en je zag daar Erdogan met twee vuisten breed aan tafel zitten. En, en de rest van het leger topkeurig netjes met de handen onder de tafel. En dat gaf ook wel het beeld van de nieuwe machtsverhoudingen in Turkije. De premier heeft het voor het eerst bij deze vergadering voor het zeggen. En dus niet de generaals. En dan denk je, dan benoemt hij vast ook een goede vriend als nieuws, de baas van het leger. Ja, nou ja die, die goede vriend, uh, dat, we weten inmiddels wie dat is. Dat is uh, de voormalige uh, chefstaf van uh, de gendarmerie, meneer Özel. Uh, hij is nu het waarnemend hoofd of de waarnemende chefstaf van de strijdkrachten... en zijn benoeming zal uiteindelijk aanstaande donderdag worden, worden bekrachtigd. Uh, dat is iemand, kunnen we in de kranten lezen... we de afgelopen dagen kunnen lezen... die eigenlijk een beetje kleurloos is uh, wat dit betreft. Uh, men beschrijft hem als een, een heer, sommige kranten zeggen. Een echte gentleman die zich in elk geval niet met politiek heeft bemoeid... en al helemaal niet met samenzweringen of plannen tot staatsgrepen, zoals sommige van de officieren uh, wel. En we weten, er zitten er inmiddels zo'n veertig in de gevangenis... op beschuldiging van het beramen van een staatsgreep tegen de zittende regering van premier Erdogan. Ja, en, en daar moeten ook vervangers voor worden benoemd. Hè? Want, want zijn er ook al nieuwe generaals benoemd? Nee, daar is het uh, nog te vroeg voor. De, deze ontmoeting gaat ook vier dagen lang door. Dus aanstaande donderdag weten we wie dan alle nieuwe namen zijn. Maar het duidelijk is een geval. ...dat het niet de generaals worden die uh, de, de, de vorige chefstaf van de strijdkrachten uh, in zijn hoofd had. Uh, op zijn lijstje stonden 17 namen van generaals die op dit moment in de gevangenis zitten. Dus 17 van die 40. Die wilde hij gewoon uh, laten promoveren, ook al zijn ze verdachten in die, in die rechtszaken. Nou... Daarvan heeft premier Erdogan gezegd, daar komt niks van in. Zij zijn criminelen, zij hadden het gemunt op mij. En dus kunnen we die niet laten promoveren. En dat was onder meer de reden waarom de chef Staf en zijn collega's van de luchtmacht, de landmacht en de marine zijn afgetreden. En met welke ogen zit de oppositie nou naar die beelden te kijken van Erdogan, die daar ja. breed achter de tafel zit te regeren? Nou ja, de, de, de JHP, zeg maar de, de, de, de Republikeinse Volkspartij, zeg maar de, de grootste oppositiepartij in dit land... Eh, die kijkt hier natuurlijk met aardigens ogen naar. Eh, die, dat is een partij die van oudsher zeer dicht bij eh, nou ja, de seculiere elite de, en de legertop staat. Een partij die daaruit uit is voortgekomen, ooit opgericht door een lege officier, Mustafa Kemal Atatürk... En, en die zien dit allemaal met argus ogen aan. Want die beschuldigen eh, premier Erdogan er al jaren van een steeds autoritairder regime te voeren. Want zeggen zij, ja het mag wel zo zijn dat de meeste Turken ook vinden dat de tijd van staatsgrepen voorbij moet zijn. Dat we geen militaire dictatuur meer willen. Wat komt er voor in de plaats? Kijk eens even, er zitten 70 journalisten op dit moment in de gevangenis. De pilaren waarop een democratie gebouwd moet zijn, die worden ook aangevallen door eh, deze regering. Dus wantrouwen zij de motieven en wantrouwen trouwen ze ook al die verhalen, al die beschuldigingen van staatsschepen... en zeggen ze, kom nou eerst maar eens met het bewijs... zodat we echt kunnen zien dat die mensen schuldig zijn. Er is tot nog toe niemand voor veroordeeld. Nee, want waar zij bang voor zijn... is dat Erdogan het leger straks naar eigen inzicht gaat inzetten. Ja, ja. Erdogan gaat van dit leger een leger maken zoals wij ook in Nederland hebben. Dus een leger dat zich alleen maar bemoeit met de beveiliging van het land... van de landsgrenzen, van eventuele aanvallen van buitenaf... en niet meer een leger dat zich met de politiek bemoeit... zoals dat leger de afgelopen eeuw dat heeft gedaan. Alleen, de vraag hier in Turkije is nu wat komt daarvoor terug... als je tegelijkertijd ook de vrije pers aanvalt. Ja, dan is er niet genoeg checks en balances. Dan is er misschien te weinig kritisch geluid binnen de samenleving... Als je die uh, die die taak van het leger afneemt. Pam Vermeulen vanuit Turkije, dankjewel. Komend weekend, dan begint hier in Nederland de eredivisie weer. Ook voor de scheidsrechters is de voorbereiding nu bijna afgelopen op het nieuwe seizoen. Uh, zo hebben van scheidsrechtersbaas Dick van Egmond nieuwe instructies gekregen. Arbiters moeten beter gaan letten op voetballers uh, die op de tenen van een tegenstander gaan staan. Sowieso vindt Van Egmond dat gemeenspel zwaarder bestraft moet worden. Wij hebben vorig jaar uh, gevraagd om uh, goed optreden tegen ernstig gemeenspel. Harde overtredingen, harde overtredingen op enkels, uh, ellebogen, uh, dat soort zaken die we uit willen bonnen. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal gelukt, want het is een utopie om te denken dat harde overtredingen niet meer worden gemaakt. Maar ook dit jaar vragen wij dus om een goed en stevig optreden tegen ernstig gemeenspel. En uh, sportiviteit en respect, uh, iets wat uh, ook het afgelopen jaar duidelijk naar voren is gekomen uh, dat het er nog wel eens uh, aan ontbreekt. Daar kan de nodige aandacht aan geschonken worden. En onze boodschap is dat het niet alleen een verantwoordelijkheid is van de spelers... maar ook van, trainers, of van, van de scheidsrechters, maar ook van spelers en trainers. Er wordt echt extra hard opgetreden tegen tenentrappen. Want dat is de, de nieuwe overtredingen. Ja, dat is een van de nieuwe overtredingen. Dat trap is inderdaad afgelopen jaar naar voren gekomen. Wij wijzen onze scheidsrechters op, want het is heel lastig om te zien tijdens die wedstrijden. Maar nu ze weten dat het gebeurt, zien ze het misschien eerder. Ja, en uh, dan volgt er uh, één straf en dat is een rode kaart. Als je alle beelden achter elkaar ziet bij zo'n instructiedag... dan lijkt het af en toe net of het uh, knijterhard is. En dat er wel veel wordt gefloten, maar ook nog te weinig. Ja, klopt. Ja, nou is het niet altijd knijterhard. Uh, er worden 600 wedstrijden, 700 wedstrijden per seizoen gespeeld. Uh, en dan heb je natuurlijk een aantal gevallen dat je zegt van jongens, dit gaat te ver, het is te hard. Maar het is een selectie waarbij wij onze scheidsrechters instrueren dat het uh, moet worden aangepakt. Maar uh, de boodschap uh, hoort te zijn dat het altijd beter kan. Uh, en dat is nu ook uh, wat wij de scheidsrechters en de spelers willen meegeven. Zijn er ook mensen waarvan je wel eens zegt van uh, jongen, je hebt het niet goed gedaan, even een paar weken op rust... Ja, wel degelijk. Uh, er zijn natuurlijk mensen die uh, een, een, een duidelijk verkeerde beslissing nemen. En dan is het zaak dat je uh, kijkt naar de prestaties over de lange termijn. Want uh, het is ook scheidsrechters toegestaan om af en toe eens een fout te maken. Maar als ze te veel fouten maken, dan uh, fluiten ze wat, uh, ja, wat uh, minder hoog ingeschaalde wedstrijden. Ja, of het contract wordt niet verlengd. Want dat is ook bij scheidsrechters, net als bij spelers, een belangrijk punt. Degenen die niet goed presteren krijgen geen nieuw contract. We hadden jaren, we hebben misschien nog wel een uitwisseling met België. Hoe staat de er wat dat betreft voor? De uitwisseling zijn wij tevreden over. Uh, dat geldt in België ook. Wij moeten nog wat nadere afspraken maken, maar onze insteek zal zijn dat we daarmee doorgaan. Uh, iets heel anders is. Uh, 2012 is het jaar van het EK in Polen en Oekraïne. Twee schijntzegters uh, uit Nederland, Kevin Blom en Björn Kuijer, staan op de elite-lijst kandidaat daarvoor... Hoe gaat dat nu verder? Wordt er, uh, hoe gaat die procedure nu verder? Er zijn 22 elite bij de UEFA. Björn Kuipers en uh, Kevin Blom zijn uh, onze Nederlandse scheidsrechters die op die, uh, die lijst staan. Die zijn allebei kandidaat om daar naartoe te gaan. En op basis van hun prestaties zal de uh, UEFA daar een beslissing in nemen. En uh, ik hoop een van hen in ieder geval uh, daar naartoe uh, afwaardigen met een team van uh, assistenten en 65 officials. Is, het maximaal, is er maximale ruimte voor één? Nou, voor niet-deelnemende landen is er misschien ruimte voor twee. Maar kijk, wij hopen natuurlijk dat Nederland deelneemt. En uh, dan uh, kan er automatisch maar één Nederlandse scheidsrechter naartoe. Hoe belangrijk is dat? Dat je aanwezig bent uh, als arbitrage op een groot toernooi? Nou, ik vind het vooral van belang voor, ons, voor het imago van onze arbitrage. Ja, want het uh, doet natuurlijk altijd goed als je een uh, vertegenwoordiging daar hebt. Aan de andere kant moeten we dat ook relativeren. Ja, er zijn 52 Europese landen. Er zijn 12 plaatsen voor scheidsrechters. Dus de spoeling is Heel dun. Je moet echt iemand bij de top 5, top 6 hebben. Wil je zeker zijn van een plekje daar. Ja, en, uh, nou goed, wij denken met, met Kevin en Buren uh, goede kandidaten te hebben. En ik hoop dat het wordt ingevuld. U hoorde Dick van Egmond. Rob Fleur sprak met hem. We gaan praten over de forse boetes die het College Bescherming Persoonsgegevens wil uitdelen aan overtreders van de privacyregels. Het gaat bijvoorbeeld om winkels die foto's en filmpjes van vermoedelijke winkeldieven op internet zetten. Het ministerie van Justitie is bezig met een wetswijziging waarin bedragen worden vastgelegd voor die boetes. zou zomaar 25.000 euro kunnen zijn voor een particulier. Dat zei eerder de directeur van de bescherming, College Bescherming Persoonsgegevens. Nou, de Kamer zal uiteindelijk goedkeuring moeten geven aan die wet. Uh, Madeleine van Torenburg, Kamerlid voor het CDA. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van het voorstel, zoals het uh, CBP dat nu doet? Zoals ik het nu heb begrepen, vind ik het de omgekeerde wereld. Dat uh, wanneer ik opnames zou hebben van iemand die in mijn huis aan het inbreken is... en ik doe daar iets mee, dat ik dan een boete tegemoet kan zien van ongeveer 25.000 euro. En dat het de reden daarvoor zou zijn dat ik iemands privacy schend. Ik dacht dat de privacy van de burger was geschonden toen iemand inbrak. Dus u vindt dat uh, degene die bij u in huis komt... als dat wordt opgenomen, dat mag gewoon op internet staan? Ja. Ik heb de privacy niet geschonden. Uh, degene die in mijn huis komt, s nachts, als ik aan het slapen ben... die geeft mijn privacy. Jeroen Rekoor is kamerlid voor de PvdA. Ook goedemiddag. Goedemiddag. Bent u het hiermee eens? Nee. En wel, uh, om het volgende. Kijk, we weten helemaal niet of het een inbreker is. Uh, misschien is het wel de minnaar. van je man's vrouw of je man. Maakt... Die met de televisie het huis uitloopt? Uh, ...dan wordt het alweer een stuk zekerder. En ik ben dan ook niet helemaal tegen het plaatsen van uh, beelden op internet... ...maar ik zou het in samenspraak met de politie willen doen. Hè, het is een bewijsmiddel, en in een insistentie ga je als er ingebroken wordt naar de politie... ...en dan doe je aangifte en dan geef je al het bewijs, de politie komt al het bewijs zoeken en dit hoort erbij... En als de politie dan zegt, nou, we kennen deze meneer niet of het onderzoek zit dood... dan kan ik me voorstellen dat je, dat je gaat kijken welke burgers je kan inschakelen om te helpen. Maar zomaar op internet zetten, terwijl je niet weet of iemand het gedaan heeft... dat is eigen richting, dat moeten we gewoon niet doen. Nee, dus uw voorwaarde is, je mag het alleen doen met toestemming van de politie? In ieder geval met samenspraak van de politie. En het, en het allerbelangrijkste is natuurlijk nog, hè, want wat eigenlijk wat je nu ziet is dat de politie... Uh, onvoldoende menskracht en onvoldoende prioriteit heeft voor woninginbraken... of voor winkeldiefstallen. En dan zeggen we, nou, los het zelf maar op, Burgen. Nou, dat is echt, dat is pas de verkeerde redenering. Zorg dat de politie dan de capaciteit heeft en de prioriteiten juist stelt. Ja, mevrouw van Torenburg, in samenspraak met de politie. Wilt u ook dat dat gebeurt? Of vindt u dat mensen sowieso de vrijheid moeten hebben? Nou, ik, ik vind het prima als de politie hier een rol in speelt. Maar waar nu het voorstel over gaat, is dat op de dat je dat toch doet dat je dan 25.000 euro boete kunt krijgen. Of, zoals uh, de directeur zei... misschien wel uh, Nelly Kroes-achtige boetes... dan heb je het bijna over miljoenen. Daar is een inbreker of een overvaller nog niet voor veroordeeld. Dus waar wij uh, juist voor pleiten... is stop nou met zo'n wetgeving. En natuurlijk is het zo als ik iemand... Opneem, opnames maken van iemand en die knal die gewoon op internet. Dat we al gewoon via het civiele recht iemand kunnen aanpakken. Daar is helemaal niets bijzonders aan. Dat kan al lang. U bedoelt al, dat degene die op dat filmpje staat, die kan, kan klacht indienen? Ja, dus je kunt al lang via een onrechtmatige daad, allemaal juridisch herenkoer, begrijp wat ik bedoel. En heel veel juristen zullen denken, ja inderdaad, maar de gemiddelde Nederlander denkt, waar heeft ze het over? Maar waar het om gaat is dat mensen ook nu voor laster, voor sma, voor allerlei zaken... al een aanklacht kunnen indienen. Maar wat nu het college wil, is een omdraaiing... dat als ik het op internet zet, dat ik 25.000 euro boete kan krijgen. Ja, en het kijk waar ze bang voor de... zijn natuurlijk... is dat als iemand een beetje vaag herkenbaar is... dat uh, of de verkeerde mensen daarop worden aangesproken... of dat mensen de recht in eigen hand uh, nemen... En, en de vermoedelijke dader iets aan doen. Nou, dat is natuurlijk nooit de bedoeling. Maar daar, maar daar gaat deze regeling dan ook niet over... Wij zijn het er helemaal mee eens dat wij het liefst willen... dat mensen met die beelden gewoon bij de politie langsgaan. Dat gebeurt ook al. Maar soms krijgen ze ze niet te zien. Ik weet nog heel goed, toen ik directeur van een gevangenis was... dat als wij opsporing verzocht keken... dat de mannen die vast zaten doorgaans degene prima herkende. Dus laten ze ook vooral eerst die langs langsgaan. Allemaal prima. Maar waar het mij om gaat is dat het niet zo kan zijn dat een burger die beelden heeft van een inbreker in zijn huis... of een winkelier die beelden heeft van iemand die een pistool op zijn cachet zet, Dat die 25.000 euro minimaal boete moet gaan krijgen wanneer die iets met die beelden doet. Ik vind gewoon, wij moeten de regels zoals die er nu zijn goed hanteren, politie moet opsporen... en mensen die ten onrechte zo uh, worden aangesproken, moeten de ruimte krijgen en houden om een gewone civielrechtelijke zaak te aan te spannen. Maar hou op met zo'n specifieke wetgeving om mensen af te schrikken. Wat dus constant zelf zegt, we moeten mensen maar eens flink afschrikken om dit te doen. Dat vind ik echt de omgekeerde winkel. Ja, meneer Recoer, mensen die op internet worden gezet... die hebben uh, genoeg ruimte om een klacht in te dienen, vindt mevrouw Van Torenburg. Ja, nou ja, kijk, het punt is van internet. Sta je er eenmaal op, ook om dan kom je er niet zo goed als niet vanaf. Je naam zal, zal uh, zodra je het googelt... Uh, als er naam maar verbonden is, maar dat kan met foto's ook, uh, zal altijd aan die onterechte beschuldiging dan blijven kleven. Dus dat het college zegt, pas op mensen, uh, dat vind ik op zichzelf wel terecht. Alleen door daar zulke draconische uh, boetes op te zetten, dan denk ik, hey, kijk, kijk, is het kritisch als college, want wat willen we nou wel en wat willen we nou niet? Hè? Als je de foto van iemand die na een inbraak bij jou op straat heeft gelopen, publiceert op internet, nou dat is veel te weinig voor... Maar te denken dat dat een verdachte is van die inbraak. Terwijl als iemand met de tv is in zijn handen in uw huiskamer. dat is een ander verhaal. En daar moet je natuurlijk niet met dit soort boetes mee aankomen. Dat deugt niet. Nee, maar is dat, dat onderscheid. is dat goed in een wet te vatten volgens u? U bent rechter uh, nee, geweest volgens mij. Kan je, kan je daarmee nee, uit de voeten? Nee, maar als, als ik het goed begrijp. we gaan er als Kamer nog over spreken. dan gaat het natuurlijk niet om. Uh, er wordt altijd een boete van 25.000 euro opgelegd. maar je geeft een bevoegdheid aan een instantie om het te doen. Die bevoegdheid, dat vind ik op zichzelf, uh, is niet erg. Er zijn overtreders en, uh, van de privacy en die moet je dan aan kunnen pakken. Alleen op deze manier, daar ben ik het niet mee eens. Omdat, nogmaals, je moet het gewoon samen met de politie doen. En als je, als je bewijsstuk hebt, ja, gebruik het dan uit. Goed, maar dan het liefst dus uh, door de politie. Ik dank u voor uw beide standpunten. Dat wordt vast een interessant kamerdebat. Heeft u al enig idee wanneer dat gaat plaatsvinden? Absoluut. Het is ontzettend druk op de agenda van justitie, dus het kan zomaar lang duren. Zo, zomaar nog een paar maanden. Zeker, ja. Meneer Recoer van de PvdA en mevrouw van Torenburg van het CDA, dank voor uw beide reactie. Goedemiddag. Goedemiddag. Door het slechte weer heeft u ze misschien minder gezien de afgelopen weken, maar vandaag vast wel weer. De wespen, ze zijn er nog altijd. Bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Ja, files ook. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... daar loopt het vast door werkzaamheden bij Nieuwegein. Staat 3 kilometer. Ook bij Rotterdam wordt aan de weg gewerkt. Op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen staat daardoor 4 kilometer file. Ja, dat komt natuurlijk omdat de A20 vanuit Gouda dicht is... tussen knoopend Terbrechtseplein en, en knoopend Kleinpolderplein. Het zijn dan de omrijders die files veroorzaken op de A16, A15 en de A4. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasco. De afgelopen jaren zijn allerlei bouwprojecten vertraagd of soms zelfs afgeblazen vanwege de aanwezigheid van een zeldzaam dier of plantje. Dat gebeurde dan met een beroep op de Habitat-richtlijn uit Europa. Deze week laten we horen hoe het sindsdien met die projecten is gegaan. Beroemd is het verhaal natuurlijk van het dier dat Zuid-Limburg op zijn kop zette. Even kijken. Als een korenwolf zich bedreigd voelt, laat hij eerst wat waarschuwende geluiden horen. Een klappertand van uh, angst, volgens mij. <laughs> van woede. Oh, van woede? Ja, hoor. Au. Au. <laughs> ja, Als ze geen kant op kunnen, dan gaan ze op hun rug liggen. En dan uh, steken ze hun poten naar voren en hun tanden maken, zetten ze bloot. En dan, uh... ja, ik zag die tanden net, die zijn. Ja. Anderhalf, twee centimeter lang. Ja, want ik, ik, ik, ik heb hele dikke handschoenen aan. Ja, ik ben nou, er wordt door deze handschoenen niet heen gebeten. Maar ik voelde het wel dat de tanden er al doorheen begonnen ja. komen. Om als soort in Nederland te kunnen voortbestaan... moest iemand anders zijn tanden laten zien. Ja, Dirk Maat. Vroeger hebben we de percelen gemaakt waar ze zich erg goed konden voortplanten, maar ze een plaag. Toen hebben we die percelen in tonen gemaakt, veel gif gebruikt en toen werden ze, ze heel zeldzaam. En nu gaan we weer terug naar mooie percelen vol korenbloemen en uh, patrijs en kwartels en aan andere dieren die bij die akkers horen. En dat doet die korenwolf het ook weer goed. Dat ging niet zonder slag of stoot, want met zijn stichting Das en Boom heeft hij talloze processen moeten voeren om de korenwolf en andere bedreigde diersoorten voor uitsterven te behoeden. Dankzij Dirkmaat zijn er nu hamsterreservaten in Zuid-Limburg. En wordt er met de diertjes gefokt. Dat laatste gebeurt in Diergaarde-Blijdorp in Rotterdam. Microbioloog Mark de Boer is een van de medewerkers. We kunnen hem wel even wegen, Dan eens even kijken hoe zwaar die geworden is. Namen hebben ze niet, alleen maar een nummer. Ja. Dit is DB0005? Ja, en dat DB staat voor Duitsland-België. Dus het heeft een Duitse vader en een Belgische moeder. Dus dit zijn eigenlijk helemaal geen Nederlandse korenwolven? Is dat voor uh, het, uh, nou, ja, ja, het versterken door... van de bloedlijn? Ja, ja absoluut. Ja. Er zijn een paar dieren uit België en een paar dieren uit Duitsland uh, uh, gekomen een paar jaar geleden. En uh, die worden gebruikt om de bloedlijn uh, ja, te verstevigen. In 2006 werd Das en Boom alweer opgeheven. De stichting had zichzelf overbodig gemaakt. Inmiddels heeft u een uh, heel lijstje van rechtszaken die u gewonnen heeft. Misschien wel ingeleid. Nee, nee, nee ze staan ergens op in uh, archiefkasten. Maar daar moet je uit concluderen dat wij de overheid... dus in nogal wat gevallen van illegaal handelen hebben weten af te houden. Hoe vaak is dat gelukt? Tientallen procedures hebben gewonnen. En, het, en die spin-off ging dan meteen al naar 80 of 40 diersoorten in een bepaald gebied. Dus dat zijn heel veel... Uh, uitspraken die uh, invloed hebben ook daarna op uh, de jurisprudentie die we anderen hebben opgebouwd. Want die konden op onze jurisprudentie verder. Mm -hmm. Maar uh, daarmee is eigenlijk uh, bij alle bouwplannen in Nederland en alle ingrepen in de natuur... is men nu een stuk voorzichtiger geworden en uh, gaat men eerst kijken wat zit er eigenlijk. En kan het wel, dan moet het niet gecompenseerd en zijn er geen alternatieven. Dit, dit is wel leuk deze. Dit vrouwtje heeft ook een zender. heeft zender 262 en die wordt dus, uh, morgen uitgezet in Jaarbeek in Zuid-Limburg... We zetten altijd een deel van de dieren uit met een zendertje, zodat ze op die manier gevolgd kunnen worden van ja, waar gaat zo'n dier heen mm -hmm. en ja, hoe lang leeft zo'n dier, door wie wordt je opgegeten. Zeven van de, we gaan morgen 32 dieren naar Zuid-Limburg brengen. Een zeven daarvan hebben zender. En dit is er eentje van, hem. dat is een vrouwtje. Het vrouwtje N0041. Nu heeft u vijf jaar rustig aan kunnen doen, omdat het nou ja, leek te marcheren. Ja. En nu graaft u de strijdbijl al, alweer op. Ja, want ik dacht dat wij met die procedures onder de Koorwolf en een aantal andere soorten... wel genoeg duidelijk hadden gemaakt dat ook Nederland zich aan internationale afspraken moet houden. Zeker als je bedenkt dat Nederland die afspraken allemaal als eerste tekende altijd. En met deze nieuwe staatssecretaris zien we dat hij gewoon daar lak aan heeft... en 180 graden de andere kant op wil. En dan moet je misschien toch wel weer wakker worden, ja. En dan moet je misschien weer naar de rechter, want dat was zo ongeveer... Uh, ik zal niet zeggen uw liefhebberij, maar wel uw specialiteit. Ja, ja. Ik ben er uh, blij om dat ik me daarbij niet op mijn eigen spelregels hoef te beroepen... maar op democratisch vastgestelde regels in dit land. Want er is nog nooit één politicus tegen geweest tegen die verdragen. Er is niet eens één minderheidsstem tegen geweest. Er zijn zestien momenten geweest waarin ze hadden kunnen zeggen nee. En ze hebben allemaal ja gezegd. Moet je toch wel ongelooflijke klootzakken zijn als je het dan niet doet of niet? Dan leven we in een schijnwereld. Als je de rechten van de mens vastlegt, dan heb je je eraan te houden. En dat geldt ook voor de rechten van de natuur. Nou wordt hij een beetje zacht ja. Nou wordt hij een beetje agressief. Ik kijk maar naar uit. Nou oh ja, ze, ze, ze, ze pakken je waar je kan. En dat uh, vind ik dan weer leuk van beest. Maar Pauw kwam er zonder kleerscheuren vanaf morgen opnieuw van hem een reportage. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Jan van de Putten. Vandaag of morgen wordt er dus gestemd in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat. En dat er nu een akkoord op tafel ligt, is een overwinning voor de Tea Party. Daar zijn kranten als de Washington Post en de Wall Street Journal het over eens. De Republikeinse Tea Party van mensen als Michelle Bachman en Sarah Palin is het toch maar gelukt. Er wordt bezuinigd, de belastingen gaan niet omhoog en zo zijn er nog wat punten. The Wall Street Journal spreekt van een triomf en de Washington Post vindt het opmerkelijk dat een kleine club die nog maar kort bestaat nu zoveel resultaat boekt. En als het Handelsblad waarschuwt niet te vroeg te juichen, veel details over het akkoord in Washington zijn nog niet bekend. Twee weken geleden was er in Europa ook een akkoord over de Griekse schuldencrisis en daar zaten ook addertjes onder het gras. Het parool komt terug op de ruzie tussen twee motorclubs. Vrijdagavond werden in Amsterdam 56 leden van motorclub Satudara gearresteerd. De voerden hen met bussen af naar de cel en op de foto lijken de Satudara-leden zich ondanks hun arrestatie wel prima te vermaken. In de Friese media veel aandacht voor het scoetje-sielen. Zaterdag was de openingswedstrijd in grauw. Toen hadden ze nog wind, maar vandaag geen zuchtje. Omroep Friesland meldt op zijn site dat de wedstrijd voor vandaag is afgeblazen. De zeilschepen komen geen meter vooruit. En nog een probleem bij die zeilwedstrijden, de internetverbinding. In plaats van de wedstrijd op het water te volgen... kijken veel toeschouwers naar hun mobiele telefoon, zegt de Leeuwarden Courant. Op de site van de organisatie zijn de scootjes goed te volgen... tenminste als je verbinding hebt. Zaterdag liep die telkens Vast. De organisatie heeft mensen langs de kant nu dringend verzocht, maar zelf naar die schepen te kijken, in plaats wel steeds naar hun mobieltje. Ja. Omroep Brabant meldt dat de burgemeester van Helmond weer is bedreigd, burgemeester Jacobs. heeft vandaag aangifte gedaan. Niemand doet zijn mond open. Jacobs, de gemeente, de politie, ze willen niks zeggen over die nieuwe bedreigingen. Ja, nieuw, want de burgemeester kreeg al eerder met dreigementen te maken. In december werd hij met de dood bedreigd en dook hij onder. Zijn huis werd toen lange tijd beveiligd. Dat zou allemaal te maken hebben met het gedoe rond een koffieshop. Een man uit Eindhoven zat elf dagen vast in de cel. Twee weken geleden bedreigde een man uit Helmond de burgemeester via Twitter. Nou, die is nu weer vrij. Um, wellicht dus weer nieuwe dreigementen. In december gaat de Nederlandse astronaut André Kuipers... voor een half jaar naar ruimtestation ISS. En daar moet hij veel voor oefenen. Op zijn blog op nos.nl vertelt Kuipers dat hij bij de NASA heeft geoefend... met een nieuwe collega, een robot. En op de foto's is te zien dat de robot eruit ziet als een mens... met een wit pak en een gouden helm. Met een speciale verbinding kan Kuipers de nieuwe collega op afstand bedienen. Hier gaat de ruimtevaart naartoe, schrijft Kuipers. Robots nemen de moeilijke en gevaarlijke taken van de mensen over. Sommige Sommige astronauten vinden maar niks, die zijn bang minder kans te maken op een ruimtewandeling. Volgens Kuipers valt dat erg mee. De robot verkent de gevaarlijke stukken en dan kan vervolgens de mens veilig naar binnen. Gezocht. Marokkaanse hardlopers. Kop in de NRC. Hardlopen en voetbal zijn in Marokko de populairste sporten. De voetballers breken door, maar de atleten niet. Hoe zit dat? André Hoogink van de Atletiek-Unie legt uit... dat Marokkanen wel hardlopen, maar niet bij een vereniging. Daar zijn veel obstakels. Mannen hebben contact met vrouwen. Je hebt alcohol in de kantine. De contributie is soms ook een probleem. Atleet Galit Choukout zegt dat Marokkaanse atleten... te weinig doorzettingsvermogen hebben om de top te halen. Er zijn er genoeg die de wereldtop kunnen halen. Halen, maar ze kiezen voor school of voor een andere sport. Tot zover het mediaoverzicht. Jan van der Putten, dankjewel. En ik had het net uh, eerder over de wespen op deze zomerse dag. Nou, daar gaan we over zessen na praten. Dan zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Ook aandacht voor Amerika, waar koortsachtig overlegd wordt. Zowel bij de Republikeinen als bij de Democraten. De leiders willen dat iedereen instemt met dat akkoord dat vannacht is bereikt. Tot zometeen.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 Dick Berlijn over leiderschap bij Defensie en zijn passie voor het vliegen. Het recht van spreken in twee dingen. Straks tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Als je naast je werk in je vrije tijd gaat studeren... dan wil je wel eindigen met iets wat waarde heeft. Niet een of ander flutpapiertje. Je stopt er tijd in...